De instroom van coronapatiënten in ziekenhuizen is over de piek heen. Dat nieuws bracht Ernst Kuipers van de ziekenhuizen vandaag. Echt een stuk gunstiger dan een week geleden. En ik durf te zeggen dat ondanks dat misschien de komende dagen af en toe dat in een wat fluctuerende bezetting nog wat weer kan stijgen, dat we over een hoogtepunt heen zijn. Volgens Kuipers is de daling van het aantal mensen dat met corona in de ziekenhuizen belandt het gevolg van de eerste aangescherpte coronamaatregelen van november. In Kleve, in Duitsland, zijn vier tieners uit Afghanistan uit een koelwagen gered, schrijft het AD. De chauffeur van de vrachtauto hoorde klopgeluiden en schakelde de politie in. Die vond hen op de vloer van de laadruimte waar het min 1 graad was. De jongens waren in Calais in Frankrijk in de koelwagen geglipt. Onderweg probeerden ze zelf al de politie te bereiken omdat ze vreesden voor hun leven. Maar de agenten kregen de locatie van de vrachtauto toen niet gevonden. In het park in Haarlem komen vanaf dit weekend 20 tweedehands jassen te hangen. Het is een initiatief bedoeld om mensen te helpen die het minder breed hebben. Ze kunnen dan een warme jas uit een boom plukken. Het is trouwens niet helemaal nieuw. In Harderwijk werden vorig jaar al winterjassen in de bomen gehangen. En 6 december is een slechte dag om te werken. Als je bij de oud-papierophaaldienst werkt. Want na pakjesavond liggen de straten soms bezaaid met dozen en inpakpapier. Deze papierophalers hebben nog wel een tip. Nou, het liefst uh, maak het karton kleiner. En gooi het gewoon in een kartoncafé. Dan zijn wij ook weer een stukje blijer. Nou, Doei Sowieso worden de kartonstapels elk jaar hoger. omdat we steeds meer online bestellen. Het weer, het gaat sneeuwen de komende uren. Het blijft in het oosten ook een paar centimeter liggen. Morgen af en toe de zon en dan een graad of vijf. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Wijnand Zwaan van de ANWB. De A9, Alkmaar richting Amstelveen, is dicht tussen knoopend Velsen en knoopend Rotterpolderplein door een ongeluk. De vertraging in de file is inmiddels ruim een half uur.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 is min of meer 3 voor 12 Noord-Holland. Vorige week hadden we daar ook weer een, een fijne aflevering van... van de 3 voor 12 Noord-Holland vloedgolf. Toen hebben we hem nog over het hoofd gezien... maar er zat toch wel degelijk iets in die mail... Uh, waar ik als redacteur ook uh, wat mee moet doen. Nou, en toen ineens denk ik... Hé... Hey, die heb ik nog helemaal niet gehad. Is is alweer een week of twee uit hoor, dit. Maar we zullen hem nog even een paar keer laten horen. Mink met uh, Where Do I Go. En uh, dat is alleen maar goed. Uh, komt uit Noord-Holland. En bovendien zullen we hem uh, zelf in uh, het uh, maandoverzicht... van onze eigen website overnemen. Uh, want daar hoort hij wel in thuis. Want het is uh, een single die je niet zomaar kan liggen. Welkom bij dit uh, tweede uur van deze alternative femme. Het is weer uh, uh, redelijk rustig in uh, de, de studio als het gaat om... Het uh, ja, rumoer. Vorige week hadden we hier twee hiphoppers. Uh, kijken of we ze vandaag ook nog eventjes uh, kunnen laten horen. Rance en Crazy. Want die waren vorige week hier. Uh, en die hebben het uh, een en ander achtergelaten aan indrukken. Dus dat uh, is misschien nog wat aan bod zou komen. In ieder geval gaan we straks praten met Dylan Zondervan. Uh, die we kennen uit uh, het uh, verhaal uh, van het patronaat. Want uh, hij uh, wil nog eens bij de Rob wordt achter de draaitafels staan. En dan uh, mag hij ze allemaal achter elkaar draaien als er een, uh, een stage over is. Dus dan uh, moet er een, uh, een wisseling van de wacht uh, plaatsvinden in tien minuten tijd. En dan mag hij dat uh, allemaal opvullen. Dat, uh, dat is... Altijd uh, uh, bijna standaard. Maar uh, Low end Sound System, zoals die door PWF Visio wordt genoemd... Uh, bestaat niet alleen uit Dylan Wonderland, want ook nog twee dames. En dat is wat te merken op de, de nieuwe single. Trouwens, we zijn niet helemaal de eerste... want uh, onze vrienden van Sound of Harlem uh, waren iets sneller. Hij zat er namelijk daar al in het eerste uur. Uh, maar straks uh, ga je hem ook hier horen. Want Circles, is uh, de nieuwe single, is vandaag uitgekomen. En we gaan natuurlijk dat uh, allemaal uh, bevragen straks uh, van, uh, aan Dylan wat daar uh, uh, verder nog aan zit te komen. Want dat uh, mag je toch wel stellen dat er uh, wel iets meer in zit. Goed, uh, dat zeggende gaan we weer even naar iets wat we weer bijna over het hoofd hebben gezien. Maar goed, het uh, maakt niet uit. Het, uh, ze komt volgende week telefonisch in de uitzending. Dat weer wel. Eva van Lever, ze komt uit Haarlem. Ook dat is dus uit de buurt en ze brengt het, uh, de nummers uit onder Singa. Singa moet ik eigenlijk zeggen, want dat is uh, de echte naam. Singa uh, is weer helemaal terug en of dat uh, wel weer de aanleiding is voor nieuw materiaal. Uh, sowieso deze single en dat uh, nummer dat heet Fire. En wellicht dat we dus uh, nog meer van haar gaan horen de komende tijd. En ik denk, vlug je Beyoncé?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 Oh, you give me all the love I need, unravel me, oh No more no second guessing, you're my curse, it's a blessing As long as you give me One last embrace in the winter rain. We were seventeen and it's so naive. We were trying, we were trying. At the end. with you One last time, in the winter. We were 17 and you're so We would try We would try Morgen is hij ook te krijgen. Deze nieuwe single van Kai. Met december. En wil je meer weten? Dan zou ik ook uh, onze website in de gaten houden. Tenminste, niet onze website. Maar de website van onze vrienden. Dat moet ik zeggen. 3 voor 12. Noord-Holland, Want uh, daar uh, zal de release ook even uh, voorbij komen. En dat is niet de enige trouwens. Uh, er zullen nog uh, een aantal uh, worden genoemd in dat hele verhaal. Uh, bijvoorbeeld ook uh, wat straks nog gaat komen. Low Erect Sound System. Maar die hebben hem vandaag uitgebracht. En uh, de, het album van Sophie Janna, die uh, wordt uh, daar ook in meegenomen. Dus dat uh, staat morgen te wachten. Ten slotte, we werken nou met z'n samen. Dus uh, um, bovendien, uh, wat uh, Noord-Hollands materiaal betreft... Uh, het gaat de laatste tijd toch best wel lekker, heb ik het idee. Uh, hier en daar uh, komt er ook nog wel eens wat van buiten de provincie. Bijvoorbeeld uh, straks uh, bijvoorbeeld Poisoned Lolly, misschien nog. En Oat to the Quiet, die wordt zeker nog gedraaid. En Lisa Weld, dat zijn uh, toch uh, namen uh, van buiten de provincie. Maar komen wel uit Nederland. Uh, dus dat ga je straks horen. En... Met een heel klein beetje Noord-Hollandse inslag is Leuna... want tegenwoordig uh, schijnen de dames niet echt uh, hier uh, meer te huizen. Maar meer ergens anders. Dus dat uh, is een beetje het uh, verhaal. Goed, uh, we gaan naar vorige week... want toen hadden we er in uh, de uitzending deze dame uh, Dora van den Berg... zoals ze volhuid heet. En ze is van Three Point Landing. En dat nieuwe single van ze heet Baba Yaga... en het komt van het album wat nog gaat verschijnen volgend jaar and has had shadow work. Coming all up, it's creeping in. It's breaking down my skin. Wrap your fangs around my body. Let it seep right in. Underneath the destroying gate. hoort, dan lijkt het wel of er licht aan de, het eind van de tunnel gloort. Dat is denk ik ook wel een beetje met het geluid van Joshua Daniel wel een beetje te, het geval. Komt ook uit deze provincie wel uit de hoofdstad, uit Amsterdam. Ooit begonnen als frontman van de band Silent Word, die kennen we nog van de Rob Agda wordt. Daar hebben ze ooit aan meegedaan. en daarna nam het een enorme snelle vlug bij 3FM bij De Wereld Draait Door en toen was het uh, toch wel uh, redelijk snel met uh, Joshua Daniel. Dit komt van het laatste album en dat uh, is Awake en het nummer dat heet Close To Me. Daarvoor hoorde je 3 Point Landing met het uh, nummer Baba Yaga van het album wat nog moet komen, Shadow Work. Nou, we gaan als het goed is zo dadelijk praten met Dylan Sonnevan van Low Edict Sound System. Maar dat doen we niet eerder nadat we een van de meest recente nummers die ze voor deze single hebben uitgebracht is. Dus volgens mij is dat deze Night and Day. Please do me a favor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 What meets the eye? Let me express my. Zo, uh, muziek uh, waar je mij midden voor in de nacht wakker kan maken. Uh, maar goed, het avondleven is een beetje doodgemaakt, uh, heb ik wel een beetje het idee. Zeker uh, uh, hoe dat uh, nu uh, eraan toe gaat. Uh, Low Erick Sound System... Ooit begonnen met z'n tweeën, maar tegenwoordig met z'n drieën. Want uh, Tesla Lamers is er ook uh, bijgekomen sinds nou, al een lange tijd alweer. Um, uh, ze zijn met z'n drieën. Dit was ook uh, met uh, uh, Tessa Lamers erop uh, Lacet. Daar uh, kennen we het er uh, beter van. Uh, Night and Day. Uh, Storm madness was degene die het uh, produceerde. En ik zei in het telefoongesprek voorafgaand uh, aan uh, een telefonisch interview met uh, Dylan Zonder van Stormy Widders. Hoe ik daar nou weer bij kom, ik denk dat ik uh, mijn hoofd helemaal uh, heb uh, laten gezelen door, door regen en wind die we de afgelopen dagen hebben geteist. Maar goed, daar zal het niks mee te maken hebben. Overigens, we hebben hem aan de telefoon, Dylan Zonder van, goedenavond. Goedenavond. Ja, want het is uh, wel jullie avond, heb ik uh, wel een beetje het idee. Hè? Dat uh, klopt, ja. <laughs> ja. Uh, want uh, bij de collega's van de uh, van, uh, Sound of Harlem uh, was dat al uh, net een uur geleden. En uh, nu uh, doen wij dit nog eens dunnetjes over. Dus uh, ja, ik denk dat, er, uh, dat, uh, dat het wel, uh, wel uh, aardig op kan zo. Ja. <laughs> ja. Ja. <laughs> Even over, um, over uh, ja, Night and Day. Is dat uh, misschien ook een, een nummer wat binnenkort uh, op, die, uh, op dat album terecht gaat komen? Binnenkort. Dat gaat nog wel even duren denk ik toch of niet? Ja de, de planning is eigenlijk het najaar nu. Hm? Van volgend jaar. Ja. Uh, en Night and Day gaat daar niet op komen. Nee. Die hebben jullie gewoon uh, uh, lekker even uh, apart uh, gehouden. Dus de, de, de ja. mensen moeten dat uh, maar fijn eventjes uh, ervan af uh, plukken. Uh, maar goed, maar ik kan me niet aan de indruk onttrekken. onttrekken dat, uh, dat daar dus uh, wel nummers zijn die in elkaars verlengde gaan liggen. Uh, voor het uh, album wat, je dan, uh, wat jullie dan aan het, eind, uh, ja, in het najaar van 2022 uh, willen laten uitbrengen. Ja. Ja? We, hebben zo, we hebben best wel een grote sprong gemaakt in uh, productiestijl en uh, songwriting. Dat we dat daarom ook night and day eigenlijk niet op het allemaal gaat komen. Omdat we eigenlijk uh, in dat half jaar wat nu eigenlijk tussen circles en iets langer dan een half jaar trouwens, tussen circles en night and day zit. Hm? Uh, dat daar zo'n groot verschil al zit dat het eigenlijk gewoon. Uh, niet meer, het, het, niet meer representatief is ja. voor, uh, voor een album. Ja. Um, maar um, je hebt het over songwriting. Um, is dat ook meteen het verschil uh, van, van twee naar drie mensen in de band? Ja. Ja. Ja. Ja, uh, wat, wat, wat, uh, wat, uh, wat is er dan uh, uh, wat input betreft? Was het eerst uh, bijvoorbeeld uh, dat jij en en er dan uh, ja, uh, flink veel aan de sparren... en uh, hoe zit dat dan? Uh, want, uh, want met de komst van, uh, van Tessa is dat natuurlijk wel veranderd, denk ik. Uh, wil een van jullie hier het over zeggen? Ja, dat, <laughs> nou, uh, zet hem maar op speaker, dan, dan, dan, uh, dan uh, dat vinden we wel leuk. Uh, want dan hebben we ze alle drie uh, natuurlijk, dus zeg maar... Ja. We waren stiekem aan het meeluisteren. Ah! Ik heb, volgens mij hoor ik Maaike nu. Ja, vertel. Ja, klopt. <laughs> Hi. <laughs> Hi, ja, uh, nou, ik denk dat we met z'n drietjes wel sterker zijn. Ja. We, we hebben wel echt mekaars uh, aanvulling gevonden zo. Mm. Uh, daar, waar Dylan en ik al heel veel van elkaar hebben geleerd, En we Tessa er nu bij... ...die uh, echt qua songwriting nog veel meer ervaring heeft dan, uh, dan wat wij hadden. Ja. Dus uh, ik denk dat uh, wat dat betreft al een hele goede aanvulling is. Naast gewoon alle leuke creatieve input en de energie die ze, uh, die ze erbij geven. Efteling ja. uitjes. Wat zeg je, Dylan? Een efteling uitjes. <laughs> ja, <dat is> belangrijk. <laughs> ja, want, uh, hoe zit, want uh, is, dat, is dat ook uh, heel belangrijk? Uh, dat jullie dan uh, dus uh, serieus bezig zijn ook met de ontspanning? Zeker. ja. Dat helpt toch met uh, de onderlinge band die je met elkaar hebt. Ik bedoel, ik, Mike ken ik natuurlijk ook uh, nog vijf jaar inmiddels. een no, ja, ja. Oh, nou, zes, bijna. Lang. Ja. Uh, en natuurlijk, dan, wij waren altijd met z'n tweeën. En, en uh, Tessa is er dan bijgekomen. Dat is natuurlijk ook uh, belangrijk. Ze klikte al vanaf het begin heel goed. Maar hm. het is natuurlijk wel van belangrijk dat je met z'n drieën een goede band onderhoudt. En ja. uh, door gewoon leuke dingen met z'n drie te doen. Uh, het kan van uh, samen dingen doen voor de show of na de show. Van een dagje weg, zoals uh, naar de Efteling of zo. Dat dus werkt heel ja. goed. Uh, levert dat dan ook nog iets op? Zo'n bepaalde vorm van ontspanning? Ik, ik, ik noem maar wat. Ik bedoel, je bedoel, door een achtbaan met z'n drie of, of wat dan ook? <lacht> nou, ik zat naast Mike in de achtbaan. Dus ik zat <lacht> ontspannen wat ik van haar hoorde. <lacht> ja, maar goed. Dat maar... Veel veel doen, dus. Ja, maar goed, maar ik kan me voorstellen dat er, dat er van het een het ander komt natuurlijk. Hè? Dat er weer ergens een een of ander woord of zo, ergens in die... In... Nou ja, ik noem maar wat. Wij hebben volgens mij uit die specifieke dag niet echt inspiratie gehad. Ah, okay. oké, nee, oké. Okay. <lacht> Maar goed, um, uh, ja, ja, ontspanning is natuurlijk uh, wel belangrijk, um, maar uh, ik, ik las ook iets uh, van, van, ja, um, het was ook een beetje zoeken van, uh, hebben jullie dus nu een beetje ook een beetje dat te pakken dat je met z'n drieën uh, een bepaalde richting op uh, zit? Hè? Ja, dat zeker. Ja? Ja. Waar, waar zit het dan in, in, in een aantal opzichten? Uh, ja, in, in bepaalde productietechnieken, die een beetje te technisch zijn om door uh, de telefoon uit te leggen in een radio-interview. Ja, ja. Um, ja, dus uh, ook met songwriting, uh, hoe we eigenlijk met z'n drieën uh, elkaar aanvullen. Ja. Um, ja. Heel veel dingen eigenlijk ja. wel. Uh, ga, ik, ik, ik ga toch ook even bij Tessa nog even buurten, want die zit uh, denk ik ook mee te luisteren. Uh, ja, klopt. Uh, want, uh, want nu uh, met Circles, uh, dat, uh, daar, daar ben jij ook op uh, te horen, samen met Mark. Volgens mij is dat denk ik de eerste keer uh, dat, uh, dat jullie dus nu uh, tweestemmig uh, te horen zijn. Uh, ja, klopt. Ja, want Circles, komt dat ook hoofdzakelijk bij jou vandaan? Want ik heb zo'n beetje het idee, ik denk nou, dat lijkt me iets uh, echt uh, voor jou om zo'n thema uh, aan te dragen. Mm. Nou ja, we hebben het wel, ik, ik, ik, ja, ik denk dat ik wel uiteindelijk met, met het idee kwam. Mm -hmm. uh, maar, um, want we hadden, we hadden, ik weet niet meer precies hoe het ontstaan is, maar we hadden in ieder geval een gesprek tijdens een schrijfsessie. En toen dacht ik, laten we laat het gewoon misschien wel cirkels noemen. En dan ja. was het eigenlijk meteen van, oh dat is eigenlijk wel een goed idee. En toen zijn we daar eigenlijk met z'n drieën uh, mee aan de gang gegaan. En uh, hebben we een beetje textuele uh, ideeën opgedaan. En toen ging het eigenlijk best wel snel daar, volgens mij. En hebben we ik best wel snel kunnen schrijven. Dus uh, dat eigenlijk. Ja, want hij is best ook wel serieus. Als ik, uh, want ik, ik heb het uh, ja, persbericht heb ik dan uh, gekregen. En ik heb er een mm -hmm. beetje een uh, aardig ja, artikel uh, bij ons op die website uh, neergezet. Mm -hmm. Maar het, uh, het gaat best wel over serieuze zaken, als ik het zo... Het is een beetje, lijkt mij ook een beetje iets wat bij millennials ook leeft, dit thema. Of niet? Uh, ja, onder andere, ik denk ook wel... Ik denk sowieso dat het wel iets... ...breeds is, wat, uh, wat veel mensen kunnen... ...meemaken of voelen. Ja. Uh, dat je in een visuele cir cirkel terechtkomt... ...en bepaalde uh, patronen... Uh, ...beleven of hebt... ...en dat je die graag wil doorbreken. Hm. Uh, dat het soms gewoon ontzettend lastig is. En ja, dat reflecteert zich natuurlijk ook... ...in de maatschappij op dit moment... ...hoe, uh, hoe we eigenlijk steeds... Eigenlijk ...niet verder komen. En dat we nu nog steeds... Dat het cirkeltje nu weer rond is. Zeker gezien bijvoorbeeld de status van vorig jaar. Rond ja. Deze tijd. ja, Het is een herhaling van zetten. Als ik je zo even mag samenvatten. Ja, ja er komt nergens echt een doorbraak of zo. Nee. Um, ja. Ga ik nog even naar Dillen toe. Want uh, ja, je zei dat net ook al tegen Elke uh, In het vorige uur. Maar hoe, uh, hoe, hoe bekijk jij het nu? Zo, uh, zo deze de actualiteit? Ehm... Um heel kritisch vooral. Ja. Maar uh, ook, ook, ja, ik, ook een beetje frustratie en gewoon uh, machteloosheid. Ja. In, in de zin van, uh, eigenlijk is er een soort twee kampen nu ontstaan. Mm -hmm. En ik vind dat echt heel vervelend om te zien, omdat je dan uh, redenen daar slaat. Je hoort ergens bij zonder dat je daarvoor kiest. Ja, ja. Eindelijk. Ja, het is, je wordt er niet vrolijker op uh, als je kijkt naar de, naar de actualiteit. Ik weet niet hoe het met jou is, maar uh, ik, ik heb zoiets van, ik zet hem maar weer af. Want ik, ik heb er allemaal geen zin in. Ik, ik weet dat het er is en ik uh, geloof het wel. Het is voor kennisgeving aannemers dit verhaal. Ja. Doe jij dat ook of niet? Ja, dat is al steeds meer de trend die, uh, die wij ook hebben, ja. Ja, ja wat dat betreft kan je dan maar beter de plaatjes van de Efteling dan maar op gaan zetten, denk ik dan. Zeker. Uh, ja, daar hebben we dan tenminste nog aan. Even over uh, Circles, want hij is inmiddels uh, uh, ja, te krijgen. Uh, op welke plekken kunnen we die single vinden? Of? Uh, eigenlijk bijna alle digitale streamingsplatforms. Hm? Spotify, ben... iTunes, iTunes, iTunes, Apple Music, Apple Music, Apple Music YouTube. YouTube. Helemaal goed. En uh, uh, jullie hebben ook een website, toevallig? Nee. Nog niet? Uh, wordt daar wel aan gewerkt? Of uh, denk je van, nou, uh, ze vinden onze muziek toch wel? Ja, voorlopig zitten we wel even goed zo. Nou ja, ik denk dat onze doelgroep vooral op, so op social media zit. En ja. uh, ik denk dat je bijvoorbeeld op een medium als Instagram... dat je daar heel goed uh, naar voren kunt laten komen wie je bent... en wat je maakt en wat je doet. En je kan tegenwoordig ook links... Uh, in je story set, bijvoorbeeld. Dus ja, daar hebben we op dit moment voldoende aan. Ja. Oh, helemaal goed. Um, dan gaan we hem uh, draaien. Hier is uh, Circles van Low Edit Sound System. I'm to escape the echoes cause it's ruining my intuition but then where should i go cause all i know is that i never Zal vast geld zijn, wat ik misloop, yeah. En een wereld waar ik niet van kan proeven, ach baby, het is dan maar zo. Heb een stem en mijn liedjes en mijn kindhoud. En een brekje waar ik hoop en daar op drie hoog. Heb een meisje, ze masseert me en ze zingt ook. Oh. Ik ben een lach met een traan en een knip, oh. Je mag scheuren door de bochten, maar de weg is glad. Ik heb zeker alle carrière weggepakt. Ze zeggen veel op die trek zonder zeggenschap Ik ben stil op mezelf, mentality werd het dat Ik wilde tijd hebben, wilde geen bedrijf hebben Nu heb ik bij de boekhouder voor de En Breng ik LJ zoete witte wijnen Proost ik elke dag een glas zonder week, einde, het spijt me Ik kan niet zijn wie ze willen haten Ik pakkeet hummel op om een film te maken Wijze woorden, wilde haren Vele creatieven vallen in herhaling Ressie zoekt zichzelf sinds de lift Echt hey. Ik van niet dat karakter, ben geen spin-off hey. Skip geld, skip trots, beter skip hoops hey. Als je niet leeft tussen de regels is het zinloos hey. Er zal vast geld zijn, waar ik misloof In een wereld waar ik niet van kan proeven, ach baby hey. Het is dan maar zo hey. Heb een stem en mijn liedjes en mijn kind oh, oh. en een plekje waar ik hoop en daar op drie oh, oh. Heb een meisje ze masseert me en ze zingt oh. oh. Ik ben een lach met een traan en ik knip oh, oh. Het zou kloppen als je denkt dat ik spoiled ben, gezonde vrienden, gelukkige liefde en een mooie fam. Maar voor wat ik nu kan doen, heb ik doorgezet. Dus ik weet niet wie je denkt dat je nu voor je hebt. Ben niet van gister gek, doe maar rustig aan. Ik ben door heel het land met de bus gegaan. Plekken ontgroeid en daarna teruggegaan. Gehuild, gezweet en ook stuk gegaan. Ik zie mijn vrienden doorgroeien, ze ontroeren me. En soms weet ik niet eens van naartoe, ze ontvoeren me. Plagen me, vloeren me. Om me daarna op de tillen, en ze gaat de game killen. Geef horen je geluid, dat is alles wat we willen. Kan mijn dorst wel lessen, maar mijn honger niet stillen. Ren de buren op tot de mensen opspringen. Ik sta buiten ontspannen, sta van binnen opspringen. Er zal vast, vast geld zijn, waar ik misloop. Ja. Er is een wereld waar ik niet van kan proeven, ach baby, is dat maar zo? Ik heb een stem en mijn liedjes en mijn kind ho. Oh. En een brekje waar ik op ben daar op drie ho. Oh. En een meisje, ze maceert me en ze zingt ook. Oh. Ik ben een lach met een tran en een knip ook. Oh. En zo vast geld zijn. no. Vorige week waren ze hier Rens Crazy met Lola B. Toen ze hier binnenkwamen... Nou, mensen die moeten dit uh, wel via YouTube hebben gezien. Het leek wel een uh, hè? Uh, een beetje de prosecco en de champagne... Die werd uh, min of meer ook, uh, uh, of uh, ja, min of meer ontkurkt in de, in de studio. Maar goed, uh, het was er wel een vrolijke boel uh, daaronder. Daarvoor de nieuwe single van Low het Sound System en Circles. En als het uh, goed is, najaar 2022... Maar dat heb je net uh, gehoord, komen ze met uh, een nieuw album. Maar zover is het nog niet... Dit is sinds een anderhalf twee weken de nieuwe single van Nevin en het nummer dat heet Backseat Show. Ponymachine schuilt Luc Schouten. Hij uh, maakt uh, een beetje ja, uh, experimentele jazz, zou, zou je het kunnen zeggen. Maar dan moet je ook uh, weer even de 3 voor 12 uh, Noord-Holland-pagina uh, eens even raadplegen. Want daar staat een hele verhaal op van deze uh, Ponymachine. En uh, dat nummer, dat heet Ordinary Things, titelnummer van het album, wat is uitgebracht. Uh, bovendien, daarvoor hoorde je uh, Nevin. En die komt nog met een EP. Uh, de EP uh, ja, is er nog mee bezig. Er komt nog één cover op, heb ik me laten vertellen. Dus uh, dat, tenminste, dat uh, heeft ze ook gezegd hier tijdens de uitzending. Is een oud nummer van Human League. Dus uh, die mensen die een beetje de Human League op, uh, op de trommelvliezen hebben staan... die kunnen dat Min of meer uh, voor de geest halen. Ik geloof dat het zelfs een van de grote hits uh, uh, is die ze uh, gaat uitvoeren. Namelijk Don't You Want Me. Dat heeft ze volgens mij vorige week, geloof ik, ook verteld. Um, dat is uh, dan uh, een beetje ook meteen het einde van dit tweede uur. Want we hebben er nog één. We hebben uh, straks tussen 9 en 10 ook nog uh, wat werk liggen. En bovendien ook nog een telefonisch interview. En dat uh, gebeurt met. Ludwin Schouten, uh, hij is uh, van Hoefs, Die kennen we nog wel van een tijdje terug. Ze hebben vorige week ook een nieuwe single uitgebracht. Dus die ga je straks horen. We gaan er nog eentje doen. En dat is uh, deze van Lisa Welt uit Rotterdam. Vorig jaar had ze hoge ogen gegooid. Ik geloof dat ze zelfs ook nog winnares is bij de Songwriters... van de Grote Prijs van Rotterdam. Dit is van de EP die ze eerder dit jaar uit heeft gebracht... Shape of the Dunes. Tot aan het nieuws van 9 uur. Go Yeah.